De Sabbat vandaag die heet Sabbat Suva en Tetsuva dat is dus omkeer, bekering terugkeer. Maar dat is dus de sabbat voor vandaag. En daar hebben ze speciale lezingen voor. En Job 2 staat er ook bij. Dus die ga ik ook behandelen. Omdat zij maar dus de traditie wil dat op deze sabbat steeds dezelfde stukken behandeld worden. Het lijkt me mooi om dan in die traditie ook mee te gaan met onze Joodse broeders en zusters. En dan wordt er gesproken over bekering, teshuva, vergeving en naaste liefde. Laten we ons in deze traditie aansluiten bij onze Hebreeuwse broeders en zusters... die hetzelfde stuk ook behandelen in de synagoges wereldwijd. Bekering als eerste. Hosea 14, vers 2 tot 10, wordt altijd gelezen. En dat gaat dus over bekering. Bekeer u, Israël, tot Java, uw God... want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Heel de Bijbel staat vol met die ongerechtigheid. Je hoort heel vaak zeggen van... Wij zouden dat beter gedaan hebben als christenen. Wij zouden een heel verschil hebben laten zien ten opzichte van onze Joodse broeders. Daar geloof ik helemaal niets van. Meen ik serieus, daar geloof ik helemaal niets van. Ik geloof niet dat wij het beter zouden doen. Ik denk dat wij net zoveel ongerechtigheid en afwijkingen hebben als wat hun hebben laten zien. En ze hebben het zwaar gehad, Israël. Want hun is natuurlijk ook ontzettend veel toevertrouwd. Het woord van God is hun toevertrouwd. En dat hebben ze geweten. Ze zijn uitgekozen door Yahweh als zijn volk. Dat hebben ze ook geweten tot op de huidige dag. Want het gaat niet voor niets. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot Yahweh, zeg tegen hem... Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Deze zin, bekeren tot Yahweh, die komt zo ontzettend vaak terug in de Bijbel. Steeds weer worden de profeten op pad gestuurd met die boodschap. Ga terug naar Israël en zeg tegen hen dat ze mij moeten zoeken. Dat ze zich moeten bekeren en dat ze terug moeten keren. Want ik wil niet dat ze verloren gaan. Ik wil dat ze tot geloof komen en behouden worden. Neem alle ongerechtigheid weg. En degene die er echt serieus mee bezig zijn, die snakken daarna dat al hun ongerechtigheid weggehaald wordt... en dat ze een schone lei zouden hebben. En dat lukt ons niet. Het lukt ons maar niet om steeds een schone lei te krijgen... en dat lukt alleen maar als we dus schuilen bij Yeshua. En dat staat hier, hè? neem het goede aan. En het goede, het meest goede wat ooit gebeurd is hier op aarde... dat is Yeshua. En neem alsjeblieft Yeshua aan. Want op het moment dat je dat doet... Erkent dat je het niet meer zelf kan... maar dat je afhankelijk bent van Yeshua... en dat je schuilt achter zijn bloed... dan wordt jouw ongerechtigheid weggenomen. Die wordt weggepoetst. En dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Omdat je op dat moment, als je vrijgezet wordt... de lofprijs aan hem gaat brengen. Leviticus 4, vers 27 zegt... als één persoon uit de bevolking van het land... Dan staat er zonder opzet. Dat staat er niet helemaal. Dus dat heb ik doorgestreept. Gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van Yahweh. Iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is geworden. Of als zijn zonde die hij begaan heeft, hem later bekendgemaakt wordt. Dat kan, hè? dat je iets gedaan waar je totaal niet bij stilgestaan hebt. En dat iemand later naar je toe komt en zegt, joh, zussen luisteren. En zo, hè? dat heb ik gezien of dat heb ik gehoord. Wil je daar wat mee doen? Dan moet hij zijn offergave brengen, een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek. Voor zijn zonde die hij begaan heeft. Ik heb dat pas daar ook al even genoemd. Die eis van God ligt er nog steeds. En je kunt zeggen, ja, maar luisteren. Maar ik breng mijn offergave, ik breng hem een, een lofgebed of een lofdank, wat ook. Maar dat is niet wat hij vraagt. En natuurlijk, hij troont op de lofzanger Israëlstater. Natuurlijk wil hij dat hij lofzanger richt tot hem. Maar hij vraagt ook een offer. En dat kenmerkte eigenlijk heel de maatschappij van Israël. Dat ze gewend waren, om iedere keer als ze de fouten gegaan waren, om dus met zo'n geitje naar de tempel te gaan. En dan liep je weer. Nou, voor iedereen was het duidelijk, hij heeft hier gezondigd. Het was een hele open maatschappij. Iedereen wist dat van elkaar. Iedereen zag hem lopen. Dan gaat hij weer. Tjoh, dat is al de tweede keer deze week, zeg. Leert hij het nou nooit? En dat zijn wij kwijt. Want wij denken als christenen. Ja, moest luisteren. Uh, pff, ja, we kunnen het niet. Maar goed, daar is Yeshua voor gestorven. Weet je. We vragen vergeving. En dan zijn we ermee klaar. Maar dat is niet wat God zegt. God die zegt, moest luisteren, je hebt gezondigd. En dat moet opgelost worden. Dat ligt tussen ons in. En er moet een offer gebracht worden, een vuuroffer. Nou, dat vuuroffer kan niet meer. Maar ik denk wel dat we een offer moeten brengen. En dat offer, dat kost dan iets. Maar dat was toen ook. Elke keer als ze de fout in gingen, moesten ze dat offer brengen. En dat kost de veestapel. Dus iedere keer moesten ze weer een geit uit de kudde uitzoeken. En naar de tempel brengen. En als jij niet wilde leren, nou ja, dan ging heel je beginnen aan En dan verviel je tot de tot de armen eigenlijk. Maar de bedoeling was, ook van God, denk ik... door deze offers, dat je op een gegeven moment gaat nadenken. ja, zeg, maar Zeg, als ik op deze voet doorga... dan heb ik straks helemaal geen geit meer over. Ik moet me eigenlijk bekeren. En bekeren is omdraaien. Maar dat is ook niet meer terugdraaien. Nee, dat is blijven in dat spoor wat God gezegd heeft. En niet meer zondigen. En ik denk, als wij datzelfde principe zouden toepassen dat we ook wel voor de tweede of de derde keer gaan nadenken... ja, hoor eens even, elke keer als ik de fout in ga... dat kost mij gewoon zo'n bedrag. Want het is wel wat God vraagt, een offer. Iets om over na te denken, denk ik. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen... u bent onze God tegen het werk van onze handen. En die zijn er wat tegenwoordig. En ik heb het ook lang gedaan... Niet dat ik dat als God zag. Maar wel dat je eigenlijk al je inspanning... eigenlijk helemaal richt op je werk. Daar ben je zo door gegrepen. Daar ben je zo mee bezig. Dat er eigenlijk naast het werk niks anders meer is. Ja, natuurlijk gingen we naar de kerk. En natuurlijk las je wel in de Bijbel. Maar eigenlijk... was het werk was het meest belangrijke. En dat is iets wat God niet wil. Dat moet niet de boventoon voeren. Iets anders moet de boventoon voeren. Yahweh moet de boventoon voeren. En zijn wetten. Bij u... ...vind immers een weesontferming. Mooi, hè? Een wees heeft een zwaar leven. Tegenwoordig is dat niet veel beter... ...als dat het vroeger was. Vroeger had je natuurlijk weeshuizen. De meest afschuwelijke dingen vonden daar plaats. Een enkele uitzondering, dagen later. Helaas komen er nog steeds allerlei verhalen boven... ...van wat er allemaal plaatsvond... ...met name in de Roomsche kerk... ...maar ook in andere weeshuizen... ...die van een andere signatuur zijn... Het maakt allemaal niet zoveel uit helaas. Welke signatuur het was, er was. Overal werd er dus misbruik gemaakt van kinderen. En weeskinderen die waren daar eigenlijk ja, ontzettend makkelijk in. Want er was toch niemand die zich ontfermde over hun. Maar er is één die het wel doet. En dat is Yahweh. En er is één die er steeds op terug zal komen. Er is één die ook al die dingen die gebeurd zijn op zijn rol schrijft... En die er op een gegeven moment afrekening overhoudt. En dat is dan misschien niet zichtbaar. Maar er staat wel heel duidelijk, ook in een van de psalmen. Dat de psalmist boos wordt, omdat hij ziet wat er allemaal gebeurt. Hij moet eens kijken wat de ongerechtigheid allemaal, heer. En ik probeer mijn best te doen. En ik heb het zwaar. En dan zegt God tegen hem, joh, je moet niet op de omstandigheden letten. Je moet op het einde letten. Kijk nou eens wat er gebeurt als die mensen overlijden. En kijk eens waar die mensen heen gaan. En kijk dan eens naar jezelf. Dat is een heel groot verschil. Ik zal hun afkerigheid genezen, zegt Yahweh. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Nou, wat is dit mooi, dat Jawe dat zegt. Dat zijn toorn zich van je afgewend heeft. Dat hij niet meer toornig op je is, hij is niet meer boos op je. Want je hebt verzoening gevonden. Je mag schuilen achter het broek van Yeshua en je bent vrij... Maar niet zo vrij dat je zegt, en nou kan ik alles gaan doen wat ik wil. Nee, zegt Paulus. Die vrijheid is beperkt. Die is ingekapseld in de wet. Maar binnen die wet ben je vrij. Dan mag je alles doen wat je wil. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de libanon. Nou, ik heb een foto van een lelie opgezocht. Het is ook een vreselijk mooie bloem. En daar staat het dus voor. Hij zal voor Israël zijn als de douw. De douw is in Israël bijna nog belangrijker als de regen. Als er geen douw is, dan is er eigenlijk hongersnood. De douw is, dat, dat zorgt ervoor dat alles uit tot bloei komt. Dat alles vrucht gaat dragen. Dat is vreselijk belangrijk. En dat gebeurt er dus. Ze zullen wortels schieten als de Libanon. Daar kom ik zo op terug. Zijn jonge loten zullen uitlopen... zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom... En er zal een geur hebben als de Libanon. Dus de Libanon komt nogal eens tevoorschijn. Wortel schieten als de Libanon, een geur van de Libanon. Maar zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. Nou, als je een olijfboom ziet. Je hebt hier een foto. Dat schijnt een van de oudste olijfbomen ter wereld te zijn. Die is duizenden jaren oud, zeggen ze. Alhoewel dat weer wordt betwist door de geleerden. Die zeggen van het is niet ouder dan 560 jaar. Ik denk toch dat ze gelijk hebben dat hij echt al zo lang staat. Want dat is natuurlijk van generatie op generatie is dat overgeleverd. Maar goed. Het is vreselijk indrukwekkend. Als je zo'n boom ziet. Ook heel die structuur van die stam. Die stam die kan echt meters bevatten. Ontzettend groot. En het frappante is dat hoe oud zo'n boom ook is. Hij blijft vrucht dragen. Elk jaar opnieuw blijft hij maar vrucht geven. Een olijftak, als je die in de grond stopt, loopt hij weer uit. En zal tot een boom groeien die vrucht geeft. Dan staat de olijfboom gewoon onbekend. Dus je kunt daar een tak afbreken, in de grond stoppen. En na verloop van tijd, dan komen er wortels aan en groeit hij uit tot een boom. Dat duurt wel een tijd, maar het wordt toch een boom. De olijf, als je die in de grond stopt, dat duurt ongeveer acht jaar. staat er. Dat is een behoorlijke periode... Na acht jaar gaat hij vruchten geven. Dus dat is een behoorlijke investering. Er staat wel bij dat hij ontzettend lang vruchten kan blijven geven. Dus die acht jaar, ja, daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Als teler, van het duurt gewoon acht jaar om zo'n boom op te kweken. Dan geeft hij zijn vrucht. En daarna kun je, ik weet niet hoe lang kun je vruchten blijven halen van die boom. En hij kan honderden jaren oud worden. Nou, ik weet niet of ze... Nu ook zo lang zo'n boom in leven houden of dat ze zeg maar, een bepaalde periode hebben dat ze zeg maar, zo'n uh, zo boom gooien. Omdat misschien de opbrengst minder wordt, dat weet ik niet. Dat is wel bij andere vruchtbomen zo. Maar ik weet niet of dat bij een olijfboom ook is. Ik weet niet of de, de kwaliteit van de vruchten terugloopt of dat de opbrengst terugloopt. Maar waar het merendeels voor gebruikt wordt, de olijfboom, is voor de olie, de olijfolie. Nou, de grond van de Libanon is erg vruchtbaar ik heb daar even op internet even wat op zitten zoeken van waar wordt nog steeds die Libanon genoemd het schijnt een hele vruchtbare grond te zijn, dus je wat in de grond stopt dan komt het heel snel, komt het eigenlijk slaat dat aan en trekt dat wortel de bomen daar zo, die groeien ook tot een enorme lengte dat zie je ook bij Salomo die dus die bomen bestelt bij Hiram ze hadden daar verstand van bij de Libanon, om die bomen te vellen. Ze hadden daar verstand van om die bomen te verschepen... of te verschepen, in zoverre om er vlotte van te maken... en dus naar Israël te brengen. Dus daar bestonden ze voor een groot gedeelte uit, uit de bosbouw. Daar staan ze onbekend. De geuren van deze bomen, steden en lijfbomen, die zijn beroemd. Geuren van de Libanon. Dus dat is wel gepant. Het is niet iets wat in Israël ligt... Wie zou verwachten dat er eigenlijk iets vermeld zou worden van Israël? Nee, het wordt over de Libanon. Wordt dat geschreven. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Koren verbouwen. In bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtnis zal zijn als de wijn van de Libanon. Weer een verwijzing naar de Libanon. Nu, dit keer over de wijn. Het schijnt dat dus de wijngaarden van Libanon die zijn wereldberoemd. Wist ik niet hoor. Noord van Hoort. Maar het schijnt dat dat dus de oudste wijngaarden ter wereld zijn. En die zijn dus beroemd, blijkbaar. Bestaat al 8000 jaar en is daarmee de oudste ter wereld. Nou, zo leer je nog eens wat hè, uit de Bijbel. Ephraim, zegt God dan, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Nou, die cipressen. Die groeien ook op de Libanon. Dus dat hele stukje dat verwijst naar allerlei aspecten van de Libanon. Het noorden van Israël. Maar ook naar Efraim. Omdat Efraim daar tegenaan lag. Efraim die behoorlijk wat te maken heeft met Libanon. Maar helaas ook met afgoden. Omdat Efraim, wat op een gegeven moment de tienstammerijk werd was afgedwaald. Die heeft dus die scheidbrief gekregen die is weggevoerd. En er zijn dus vanuit Babylonië... zijn er hele grote groepen... verplaatst naar het grondgebied van Ephraim, Naar het Tienstammerrijk. En Ephraim is opgelost. Verdwenen in de volken. Voor ons althans. Niet voor Yahweh, denk ik. Yahweh kent nog steeds degene... die afstammen van Ephraim. Ik heb hem verhoord... en ik zal naar hem omzien... En ik denk dat dat steeds concreter wordt in deze tijd. Dat God steeds meer naar zijn volk zal omzien in de volkeren. Zijn volk te midden tussen de heidenen. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Ik zal zijn als een soort schaduw. Groene cipres. kun je altijd in een schaduw zitten. Door mij is bij u vrucht te vinden. Nou geweldig. Wat een enorme belofte aan Efrim die afgeweken was. Maar... Die God weer terughaalt en waar God een speciale belofte voor uitspreekt. Hij is niet opgegeven. Nee, hij wordt er weer bijgehaald. Dit is dan zo'n cypress op de Libanon. Ze worden ontzettend lang. Het lijken een beetje op die bomen die in Amerika, die ceders in Amerika, die ook zulke grote lengtes krijgen. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent. De wegen van Yahweh zijn immers recht. Het zijn geen kronkelwegen die Yahweh bewandelt. Het zijn rechte wegen. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen... maar de overtreders zullen erop struikelen. Nou, dat is verpand, hè? Meestal struikel je over struikelpaden... Hè, die niet recht zijn. Op rechte paden is het eigenlijk raar dat iemand struikelt. Maar de overtreders hebben daar moeite mee. Die willen geen rechte paden. Die willen niet recht lopen... Die willen af kunnen wijken. En dat kan niet op een rechte weg. Daar kun je niet afwijken. Daar moet je op blijven lopen. 2 Samuel 22 vers 22. Want ik heb de wegen van Yahweh in acht genomen. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Dit zegt Samuel. En verpante is dat David het exact herhaalt. In Psalm 18 vers 22. Want ik heb me aan de wegen van Yahweh gehouden. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. David loopt in hetzelfde spoor, zou je zeggen, als Samuel, op de rechte weg van Yahweh. Jezaja 58, vers 13 zegt, indien u uw voet van de Sabbat terughoudt... en mij ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt... indien u de Sabbat een verlustiging noemt op dat Yahweh geheiligd wordt... die geëerd moet worden... indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt... of daarover een woord spreekt... Dan zult u vreugde scheppen in Yahweh. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van Yahweh heeft gesproken. Dit is niet zomaar een belofte. Dit is een belofte van de Allerhoogste God. Die zich houdt aan zijn woord. En die niet zomaar lichtvaardig wat zegt. Joel 2 van 15 tot 27, blaas de bazuinen Sion, kondig een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen, laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer, iedereen wordt opgeroepen om aanwezig te zijn, niemand mag achterblijven, iedereen moet zich verzamelen op de samenkomst van Yahweh. En heilig de gemeente staat er. Zorg ervoor dat iedereen heilig is, apart is, apart gezet wordt. Laten de priesters, de dienaren van Yahweh, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Yahweh. Ontzie uw volk. Heb erbarmen. Heb alsjeblieft medelijden, Yahweh. Geef uw erfelijk bezit niet over overansmaat, zodat de heidevolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? En dat wordt wat gezegd, omdat het vaak helemaal niet opvalt. Waar blijf je nou met jouw God? Je vertrouwt toch op de God? Nou, waarom doe je dat dan niet dan? Of waarom gaat het zoals het nu gaat? Of waarom gebeurt er dit, of waarom gebeurt er dat? Het vreemde is dat degene die niks van God of gebod willen weten wel hun mond vol hebben van... nou, eens kijken wat nog God. He, wat hij allemaal toelaat en wat hij allemaal doet. Dat is toch geen goede God? Als hij echt God zou zijn... dan zou hij zijn eigen daad ermee bemoeien. Maar dat doet God niet. Want hij bemoeit zich met een hele hoop dingen. Maar hij laat de verantwoordelijkheid daar... waar die verantwoordelijkheid hoort. En die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn profeten gegeven. En iedere keer wordt er gevraagd... bekeert u, bekeert u, bekeert u. Maar als de mens niet luistert... God gaat niet ingrijpen. God gaat niet zeggen. Luisteren, nu pak ik je beet. En ik zorg ervoor dat je een soort marionet wordt. Nee, je hebt je eigen keus. Je zult moeten kiezen voor hem. En als je dat niet doet. Dan zullen de vloeken. Uit het woord over jou komen. De keus ligt daar. Toen nam Yahweh het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. Hij is genadig. Iedere keer weer als je naar hem toe gaat. En je hebt berouw. En je beleidt het. En je pleit bij hem. Hij komt erop terug. En dat moet hij ook wel. Want het staat in zijn woord dat hij dat zou doen. Hij houdt zich aan zijn woord. Ja, we antwoorden en zij tegen zijn volk. Zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie. Zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidevolken. Nou, dat is nog steeds niet zo. Zijn volk is nog steeds een smaad onder de heidevolken. Nog steeds is het eigenlijk een soort vloek als je het hebt over de Hebreeën of als je het hebt over de Joden. Het is een vloek. Als je ook maar enigszins laat blijken dat je, een, dat je Israël lief hebt, nou, dan krijg je daar een bak een bagger over zich heen gestort. Als er maar enigszins in blijkt dat jij een liefhebber van Israël bent, dan gaat dat fout. en word je afgeschoten. Ik zal die uit het noorden ver van u weg doen. Ik verdrijf hem naar een dor en woestland. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten. Zijn achterhoede naar de zee in het westen. Daar zitten wij, hè? De zee in het ah. westen. Zijn stang stijgt op. Zijn walm stijgt op. Want hij heeft grote dingen gedaan. Je moet hopen dat je hier niet bij hoort. Dat je er daar ver van blijft. En dat je zult zijn bij degene die hem volgen op een rechte weg. En niet bij dit volk wat verdreven zal worden... ...en wat verschrikkelijk behandeld zou worden door Yahweh. Wees niet bevreesd land, verheugen en wees blij... ...want Yahweh heeft grote dingen gedaan. Nou, dat weten we allemaal. De grote dingen die beschreven staan sowieso in de Bijbel. Daarnaast dat grote ding wat hij gedaan heeft met Yeshua... ...dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft... ...om te lijden en te sterven... ...en alles op zich te nemen... Wees niet bevreesd, dieren van het veld. Want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen vrucht. De wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. Java geeft zelfs om de dieren van het veld. Want ook die lijden onder het hele gebeuren wat wij veroorzaakt hebben. Heel de vloek die gekomen is over heel de aarde, dat is veroorzaakt door de mens, door ons. En daar hadden de dieren niets mee te maken. Maar die hebben wel te maken gekregen met die vloek tot op de dag van vandaag. Maar gelukkig, ook voor hun, wordt dat dus opgeheven. En krijgen ze te maken met een groot stuk zegen... die door het werk van Yeshua ook naar hun toe komt. En u, kinderen van Sion, verheugt u en wees blij in Java uw God... want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op doen neerladen, vroege regen en later regen in de eerste maand. Nou, die heeft hij gegeven, die leraar tot gerechtigheid... Alleen ze erkennen hem nog niet. Dat is natuurlijk jammer. Want hij zal ervoor zorgen. Hij zal zorgen dat de regen zal neerdalen. vroege en later regen. En bij hem zal er uitkomst zijn. En hij is gegeven door de vader. Zoals beloofd. De dorstvoeren zullen volkoren zijn. De perskruipen stromen over van nieuwe wijn en van olie. En dan moet je vooral ook denken aan de olijfolie. Ik zal de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. De grote verderver wordt ook wel eens genoemd. Als je die wolken ziet van die sprinkhanen die dan over een land heen trekken. Die dan even neerdalen in een veld en dan weer opstijgen. En dan zie je dat het hele veld gewoon kaal gevreten is, dat er niks meer overblijft. En het mooie is dat Java zegt... de jaren dat dat gebeurd is, die zal ik vergoeden. Ik zal zorgen dat die opbrengst toch weer bij jou terechtkomt. En dat alles wat ze opgevreten hebben... dat het alsnog vergoed wordt. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten... en de naam van Java, uw God prijzen... die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Nou, Dit is dan de uiteindelijke oplossing... dat hij... Wat ze kwijtgeraakt zijn, dat geeft hij terug. Dat wordt vergoed. En dat niet alleen. Ze zullen ook terugkomen bij Yahweh en zijn naam weer gaan prijzen. Onder het eten en het drinken. Dus eigenlijk onder het feest vieren zullen ze Yahweh gedenken. Want ja, als je hier ziet dat je overvloedig eet en drinkt... dat is een feest, hè? En Waarom? omdat hij wonderlijk met hun heeft gehandeld. En dan staat er dat zijn volk voor eeuwig niet meer beschaamd zal worden. Dus wat geweest is, is geweest. Er wordt niemand naar teruggegrepen. Zijn volk zal vanaf dat moment in vrede leven voor eeuwig. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben... dat ik, Yahweh, uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden... Dus een tweede keer dezelfde belofte. Hij houdt zich aan zijn woord. En hij is de midden van Israël. En wie is degene die het belooft? Dat is Java, jouw God en niemand anders. Micha 7, vers 18 tot 20. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn tongen, Want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Geweldig, hè? Hij straft de ongerechtigheid. Hij heeft het grootste gedeelte van Israël heeft hij weggestuurd. Heeft hij op laten gaan in de volkeren. Ze zijn niet verdwenen uit zijn gezicht. Hij brengt ze echt terug. Hij vergeeft de ongerechtigheid. Hij gaat voorbij aan de overtreding van zijn eigendom. En hij houdt niet voor eeuwig vast aan zijn toren. Nou, dat is ook voor ons geweldig. Want anders dan zou het ook voor ons te laat zijn, denk ik. Maar hij geeft genade, hij vergeeft de ongerechtigheid... en hij geeft vreugde en goede tierenheid. En die geeft hij ook aan ons. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Dat wordt heel erg concreet gemaakt door dus de Hebreeuwse broeders... Je ziet heel veel dat ze dus brood op het water werpen in deze dagen. En het heeft hiermee te maken dat ze hun zonde zullen werpen in de diepte van de zee. En daarmee eigenlijk laten zien dat het weg is. Want ze verdwijnen van het oppervlak en ze zijn weg. En God zal er nooit meer aan denken, staat er. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van wel eer. En welke dagen zijn dat dan? Ja, dat staat er steeds, hè. Exodus 2, vers 24. Hoorde God hun gekerm? En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Deuteronomium 29, vers 13. Opdat u heden voor zichzelf tot een volk bevestigt. En hij voor u tot een God is, zoals hij tot u gesproken heeft. En zoals hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft. Hij stopt daar niet mee. Het verbond wat hij gemaakt heeft is voor eeuwig en blijft voor eeuwig. En hij komt daar niet op terug. Het tweede punt is vergeving. 1 Koningen 8 vers 50. Vergeef uw volk datgene waarmee zij tegen u gezonderden. En al hun overtredingen waarmee zij tegen u overtraden. En geef hun ontferming bij hen die hen als gevaren wegvoerden. Zodat die zich over hen ontfermen. Dit is een gedeelte uit het gebed van Salomo. Dat Salomo bidt bij de... In gebruikstelling van de tempel. En hij sluit een soort verbond met Yahweh. Dat mocht Israël of gewoon iemand zich afkeren van God. Verkeerde dingen gaan doen. En hij richt zich tot Yahweh. En hij richt zich in de richting van de tempel. Dat God dan genadig zal zijn. En dat bidt hij ook. Vergeven voor degene waarmee ze tegen u zondigden En hun overtredingen. Waarmee ze tegen u overtraden. De Salomo wist ook al van tevoren eigenlijk dat het fout zou gaan. Ondanks dat er dus een hele mooie tempel neergezet was. Hij wist al op voorhand dat het gaat fout. En Heer, wilt u dan alsjeblieft naar ons luisteren? Geef ons ontferming. En ook als wij weggevoerd worden. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Als wij weggevoerd worden en wij herinneren ons weer. Dat wij een God hadden. Die Yahweh heet. En wij herinneren ons weer dat wij een tempel hadden in Jeruzalem en wij bidden tot Jave en wij bidden in de richting van Jeruzalem, Heer ontferm u zich dan over ons. Psalm 130 vers 4, maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Jezaja 33 vers 24, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Daniel 9 vers 9. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. En dat geldt ook voor ons. Dat is niet alleen maar voor de Israëlieten. Nee, dat geldt ook voor ons. Dat gaat ook ons aan. Matthäus 26 vers 28. Want dit is mijn bloed, zegt Yeshua. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En daar leven we uit. We leven uit vergeving. Als er geen vergeving zou zijn... Ja, wat moeten we dan nog? Maar gelukkig is er vergeving. Gelukkig heeft God eigenlijk vanaf het begin al vergeving ingesteld. Het is niet iets nieuws. Want zij zijn uw volk en uw eigendom. Dat door u uit Egypte geleid uit het midden van de ijzeroven. Het gaat niet over de heidenen. Nee, het gaat over zijn volk. En daar zijn wij op geënt. Wij horen erbij. Wij zijn ook zijn eigendom en zijn volk. Wij zijn ook uit Egypte geleid, om zo te zeggen. Laten uw ogen dan open zijn voor de smeekbeden van uw dienaar en voor de smeekbeden van uw volk Israël. door naar hen te luisteren bij al hun roepen tot u. Het gaat er wel om dat we roepen tot hem. Je kunt u roepen wat je wil, maar als het niet tot hem is, dan zal hij ook niet luisteren. We moeten ons smeekbeden richten tot de God des hemels en daar vragen om genade. En daar vragen of hij ons wil verhoren. En ik denk dat we ook moeten pleiten op zijn woord. Dat we constant moeten zeggen, maar u heeft laten schrijven dat u genadig bent. En dat u begrip heeft voor ons. Want u weet wie wij zijn. U weet ook hoe wij zijn. Want u hebt hen voor uzelf als uw eigendom afgezonderd uit alle volken van de aarde. Zoals u gesproken hebt door de dienst van Mozes, uw dienaar, toen u onze vader uit Egypte leidde, Heere Yahweh. U wist het toch? U wist toch hoe wij waren? U wist toch? We hebben het wel beloofd, maar we wijken zo gauw af. En dat wist God ook. Dat wist Mozes ook. En Mozes heeft ook ontzettend vaak gepleit voor het volk. Daar is hij niet mee gestopt. En Mozes heeft gewezen. naar degene die dat ook zou doen, die op latere leeftijd zou komen. En dat was Yeshua. Daar heeft hij naar verwezen. Er komt een profeet. Luister alsjeblieft naar hem, want hij spreekt de woorden van eeuwig leven. Naast de liefde, derde punt... Lucas 10, vers 25 tot 37... een heel bekend verhaal. Yeshua die vertelt dat... en zie, een wetgeleerde stond op... om Yeshua te verzoeken en zei... meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Daar was hij dus mee bezig. Hij wilde heel graag het eeuwige leven beërven. Het was een wetgeleerde. Hij zou dat moeten weten. Want waarom heet hij dan anders wetgeleerde? Hij had het moeten weten... Dus het is een hele rare vraag om dat te vragen aan een rabbi. En toch doet hij het. Maar hij had er een bijbedoeling bij. Hij wilde Yeshua laten struikelen. Nou, dat gebeurt niet. Yeshua zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Yeshua die wijst altijd weer terug naar de Torah. Yo, wat staat er nou? Wat leest u daar? Dus hij zegt niet wat staat er, nee, wat leest u daar? Wat interpreteert u daar uit de Torah? Daar gaat het eigenlijk om. En dat doet hij heel netjes. Die wetgeleerde antwoordde en zei... U zult Java, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. We lezen het elke sabbatmorgen lezen we het voor. En met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. In één korte zin heeft hij het eigenlijk het schema. De grote betekenis van het schema. Laat hij horen. En Yeshua is het daar helemaal mee eens hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord en dan krijgt hij gewoon een hele korte instructie doe dat en u zult leven zo van nou, prima joh je hebt het begrepen, je weet wat er staat nou doe dat dan ook dan komt eigenlijk de echte intenties naar boven van die man, want dan gaat hij een beetje vals doen want dan gaat hij zeggen wie is nou mijn naaste en hij zegt dat omdat hij zichzelf wilde rechtvaardigen hij wilde zichzelf verheffen boven de rest denk ik hun wisten wie hun naasten waren. Want ze waren niet geïnteresseerd in de heidenen. Sterker nog, ze mochten niet eten met de heidenen. Ze mochten niet binnenkomen bij de heidenen. Dat was, was allemaal verboden. Dus wie is dan je naaste? Als dat eigenlijk al helemaal afgepaald is. Het is helemaal afgeschermd. Ze hadden alleen maar te maken met hun eigen volksgenoten. Vandaar die vraag aan Yeshua. Wie is dan mijn naaste? En Yeshua die maakt het groter en die zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho. Er staat niet bij wat voor man. Of dat nou een heiden was, of dat het nou een israeliet was, staat er allemaal niet bij. Maar hij loopt op die weg en hij viel in de handen van rovers. Die hem de kleren uittrokken, hem er slagen toendienden. en hem bij vertrek half dood lieten liggen. Hij krijgt een verschrikkelijk pak slaagt die man, hij is zwaar gewond. Hij blijft daar liggen, hij kan niet meer zelf opstaan. Ja, hij wordt gewoon half dood, wordt hij daar achtergelaten. ligt dat te wachten. En wat moet hij blij zijn geweest als hij opkeek... en hij zag dat er een priester aan lopen. Nou, dat was natuurlijk heel duidelijk. hè, De man had natuurlijk priesterkleren aan. Ja, beter kun je niet hebben, denk je. Je zou kunnen zeggen, in onze tijd... er komt een dominee voorbij. Al is een dominee natuurlijk ook niet meer zo herkenbaar tegenwoordig. Vroeger was dat wel. Nou, dan ben je blij, want dat is een man van God. Als er iemand komt helpen, dan zal dat zeker een man van God zijn. Helaas. Hij komt voorbij... Hij ziet die man daar liggen, gewond, bijna naakt, of misschien wel helemaal naakt. En je denkt, hij wil er niks mee te maken hebben. Dus hij gaat echt naar de andere kant van de weg en vervolgt daar zijn reis. Gaat echt aan de overkant voorbij. Kijkt er niet naar om, wil er niks mee te maken hebben. Wat een teleurstelling. Dan komt er een leviet, ook herkenbaar aan zijn kleren, in linnen gekleed. Weer een enorme schok van hoop dat door die man moet gegaan zijn omdat hij dus weer een man van God ziet die er aankomt. Maar helaas. Ook die laat het afweten. Gaat aan de overkant voorbij. Tweede teleurstelling. Dan komt er een Samaritaan. Nou, daar had hij dus niks van te verwachten. Die stond er niet zo best bekend. Blijkbaar kon hij het ook zien dat het een Samaritaan was, misschien ook wel aan zijn kleding. Het was in ieder geval duidelijk dat het een Samaritaan was. Ik denk dat hij zijn hoofd neergelegd. Jammer. Derde teleurstelling. Maar die ziet hem. En die wordt met innerlijke ontferming bewogen. Ga naar hem toe, verbindt zijn wonden, goot er olie en wijn op. Tilt hem op zijn eigen rijdier. Brengt hem naar een herberg en verzorgt hem helemaal. Wordt helemaal verzorgd. Hij betaalt alles, geeft geld aan die herbergier. Volgende dag gaat hij weg, haalt geld ervoor, geeft aan die herbergier. Joh, hier heb je geld, als ik terugkom, ik moet verder... Misschien voor zijn werk, wat ook. Maar ik kom terug. En als ik terugkom, dan betaal ik alles wat je aan kosten gemaakt hebt aan die gewonde man. Nou, geweldig. Hè? Helemaal geweldig. En Yeshua vraagt, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? Een hele simpele vraag. Die zelfs een kind kan beantwoorden. En doet die man dat, die geleerde? Nee. Nee, die geeft er geen antwoord op. Hij zegt in het algemeen, ja dat is degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij neemt niet eens het woord Samaritaan in zijn mond. Triest, heel erg triest. Van een man van God, want die wetgeleerde was ook een man van God. Het voorbeeld was bedoeld om hem te laten erkennen dat de Samaritaan barmhartigheid bewezen had. Dus iemand die hun verachten, ze hadden daar... Sterker nog, die Samaritaanse vrouw zegt dat ook hè, tegen Jezus... als ze op een gegeven moment met hem alleen bent. Hoe, hoe kunt u aan een Samaritaanse vrouw vragen om drinken? Want Joden en Samaritaanen gaan niet samen. Dus dat was een algemeen bekend feit. En die wetgeleerde die gaat er ook nog steeds van uit. De Samaritaan, die Samaritaan doet barmhartigheid. Ik ga niet de naam van een Samaritaan noemen. Dat kan niet. Nou, Dit verhaal dat hebben ze een keer uitgetest bij een seminarie waar dus dominees opgeleid werden. En die moesten hun eindexamen maken in een kerk. Ergens midden in de... Ik geloof dat het in New York was. En ze kregen dus de laatste instructies. En ze moesten dus... Ze kregen iets van een half uur de tijd... om dus naar het examengebouw te lopen. En daar zou het examen afgenomen worden. Er werd als laatste bijgezet, moest luisteren. Het examen begint precies om één uur. En te laat is te laat. Dus precies om één uur gaat die deur dicht verlaat ben, jammer, ben je gezakt. Dan nou kun je dus dit jaar overdoen. Hij zegt, ik stop ermee en jullie kunnen dus vertrekken. En wat gebeurt er? Ze hadden, zonder dat die studenten dat wisten, hadden ze op heel die route naar dus die, dat gebouw waar dan het, het examen afgenomen werd, hadden ze mensen neergelegd die in nood waren. Iedereen liep er overheen, want ze wilden zo snel mogelijk wilden ze naar dat gebouw gaan. Er was er maar eentje van heel die cursus, van heel die opleiding, die zich dus bemoeide met iemand die op de grond lag en die dus hulp verleende was ook de enige die geslaagd was. De anderen kwamen allemaal bij het gebouw. We gelijk gezegd, joh, heb je niet die mensen gezien onderweg? Ja, ja, wel gezien, maar ik had, ik had geen tijd. Ik moest hier op tijd binnen zijn. Sorry. je hebt het niet begrepen. Een hele mooie les, denk ik. Yeshua zei tegen hen, ga heen en doe het u even zo. Want dat wordt van ons gevraagd. Naast de liefde. En dat we niet gaan kijken, wie is het? Waar komt hij vandaan? Nee, gewoon hulp bieden. Het is een medemens van de week was ik bezig, van hoe zit dat nou waarom hebben we zo dat onderscheid tussen joden en christenen en dan viel me dit in, volgens mij moeten wij leren als christen dat de Messias Yeshua is, en niet een of andere Paulus, wat ze denken van wat hun denken dat Paulus verkondigt ik denk dat de meeste christenen zijn niet geïnteresseerd in dat Yeshua terugkomt die ook zal zeggen, moest je zult de wetten van mijn vader moeten houden want ik noem je mijn vrienden, mits je de geboden van mijn vader houdt. Nee, ze verwachten een Paulus die zegt, de wet heeft afgedaan. Dat hoeft niet meer. Leef er maar op los. We leven uit vergeving. Wij zijn vrij. Dat heeft Paulus nooit gezegd, maar dat is de interpretatie van Paulus. En ik denk dat de joden moeten leren dat Yeshua de Messias is. Die leven uit de Messias verwachting. Hun leven is verweven met de Messias... Alleen hebben ze nog niet in de gaten dat de Messias Yeshua is. En ik denk, als dit ons nou kan verbinden met elkaar, dan hebben we al heel wat gewonnen. Amen.